mensen die geweld gebruiken tegen hulpverleners hoeven toch niet automatisch de cel in. De Eerste Kamer heeft tegen een taakstrafverbod gestemd. De Tweede Kamer stemde vorig jaar nog voor, vertelt collega Lars Geert. De bedoeling van de Tweede Kamer was en van het kabinet dat geweld tegen bijvoorbeeld personeel in het openbaar vervoer en de zorgsector of jeugdbeschermers rechters, nou noem alle mensen maar op die een publieke functie hebben, dat een rechter daarvoor sowieso een celstraf op zou moeten leggen en dat je dus niet met een taakstraf daarmee weg zou kunnen komen. Nou, het plan ontstond in coronatijd, toen er meer geweld was tegen hulpverleners. Sommige partijen die vorig jaar in de Tweede Kamer nog voor het taakstrafverbod stemden, stemden nu tegen, omdat ze toch vinden dat de rechter moet gaan over die straf. Tot in ieder geval vrijdagochtend rijden er geen treinen tussen Bergen-op-Zoom en Rozendaal. Gisteren was daar een ongeluk op het spoor. Een trein doorboorde een lege stadsbus. Er moet een nieuwe overweg komen en 300 meter aan rails worden vervangen. De Belastingdienst doet al jaren niks met tips over fraude. Er liggen 25.000 tips op de plank. Een nieuw systeem dat ze moet registreren voldoet niet aan de privacywet. Zodra dat wel zo is gaat de dienst alsnog met de tips aan de slag. En YouTube heeft een interview met Kanye West verwijderd. De artiest was te gast in een podcast die zondag online kwam. Daarin hield hij antisemitische rant's En hij beweerde dat George Floyd niet is omgekomen door politiegeweld. Als je kijkt, was de man's knie niet even op zijn nek zoals like dat. De presentator van de podcast had al excuses aangeboden. Het weer, lekkere herfstdag, zonnig, droog, gaatje of 17. Morgen eerst weer mist, daarna weer zon en dan wordt het een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén opvallende file in onze regio. En die staat op de A5, Amsterdam richting Hoofddorp. Tussen Amsterdam-Westpoort en in raasdorp Vijf minuten vertraging hier door een kapotte vrachtauto. De rechter is dicht...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 Dat maakt me ook niet uit, hoor. Of het uh, Dirty Cash is, albert uh, als ik er maar een laptop uh, van kan kopen. Ja, ja. ja zwart, wit, want, uh, zwart, zwart of wit, ja, maakt, zwart of wit maakt, uh, maakt, uh, maakt helemaal niet uit. Als het uh, inderdaad maar goed is voor een laptop, want die heeft het gegeven na ruim twaalf jaar. Dat, dat moet ik wel even kwijt, want uh, voor de radio die, uh, gebruik ik hem ook uh, heel veel. Dus uh, ik ben een beetje ontmant, uh, wat, wat dat betreft. Onthand. Onthand, Niet bedoel ik ook. Oh, ja. nee, ontmant is iets anders. GELACH ja. <laughs>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 Nou ja, mocht iemand nog uh, voor, voor weinig een uh, mooie bak hebben staan, dan uh, hoor ik het graag. Die, die ene van mij mag ik. kijken, <laughs> graag, die, is, die is heel oud. Oh ja, Wien, Windows 7 of... Uh, Zoiets, ik weet niet of je daar nog wat mee kan. XP. Maar voor tijdelijk, ja. Bordel, heb je iets. Heb je Zit er, iets? er nog uh, WP 5.1 op? Dat, uh, dat soort vragen moet je mij niet stellen. <laughs> ik weet nou, nou, nou precies wat F5 betekent op ja. de computer. Ja, ja, dat werkt meestal. Van maar mee. vanmorgen werkte die hier ook niet, hè, vanmiddag. Nee, ik ook niet.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 De muziek van uh, Stix sorry, dat was uh, Beep. Nou, zo dadelijk gaan we de regio in. Maar eerst nog even een uh, hitje van uh, dit moment. Ook weer te maken met vandaag, want we gooien hem open. Hè, de Sunroof. Deze uh, hooggenoteerd in de hitparades, deze van uh, Nicky Dure en uh, de Zonroof. Het tweede uur van uh, Zandvoort op zondag gaan we als uh, de regio in Obersjan, uh, maar uh, we gaan eerst uh, gewoon lekker thuis blijven. Ja, we beginnen de regio met, uh, met uh, Zandvoort en dat heeft alles te maken met Pluspunt. Welzijnsorganisatie Pluspunt in Zandvoort heeft een serieus tekort aan vrijwilligers. Dat merken ze zowel bij de activiteiten die ze organiseren als ook bij het leveren van hulp aan mensen thuis.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 groot hoor. Ja. Dus, bedoel, je, zou, uh, je zou als je als je toch weinig chauffeurs hebt op een gegeven moment prioriteit moeten gaan stellen waar je die belbust voor in, inzet. Ja, dat is ook zo. Want uh, er worden dus nu ook uh, kinderen uh, naar school, uh, groepjes kinderen naar school gebracht hè? En, en senioren, om even twee uitersten te geven, die uh, die die zoals je die in de, in deze bijdrage uh, zag of hoorden dat uh, die uh, dus niet mobiel zijn... maar dankzij de belbus wel mobiel zijn. Dus ik denk dat, ik denk dat pluspunt prioriteiten moet gaan stellen. Ja, ja, ja. Nou, in ieder geval uh, moet er uh, wat veranderen... wil de belbus uh, blijven uh, hier in Stamford? Zo is het. Dank aan uh, NA nieuws uh, voor uh, de reportage. In dit uur uh, zitten we in de regio. Nou, we begonnen met Stamford. Ik ben heel benieuwd uh, waar we zo meteen heen gaan. Wat al uh, wat verklapt heeft volgens mij Haarlem... zou het zijn waarschijnlijk. albert -Jan?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 Serge toi raconterai la mort, tu t'es prends pour qui, toi aussi tu détestes la vie,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 Zo gaan we weer de regio in. Maar eerst de evenementagenda, natuurlijk om een half vier. Dat doen we na deze van 10CC en Feel the Love.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 De nieuwe tentoonstelling is uh, uh, vanaf 14 oktober jongsleden tot 15 januari je, uh, 2023 te zien in het Zandvoorts Museum in Zwaluerstraat nummertje 1. Dan de herfstvakantie. Er is een DJ herfstvakantieworkshop, Beats, Beats, Beats at the Beach. Ja, ja je komt, moet er maar opkomen. komen.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 I don't have any reason Left them all behind I'm in a New York state of mind Yeah, yeah. Mooie Billy Joel hoor in the New York State of Minds.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 Nou, daar, daar weet je, daar hou je rekening mee, dus dat is geen enkel probleem. Eigenlijk wat u zegt, gewoon lekker doen en er is niet zoveel aan de hand. Inderdaad, ja. Nou ja, klinkt vrolijk die muziek in één keer. Dus 3,80 euro per uur. Volgens mij is het 3,50 euro hier, hè? Toch? Ja, maar hier staan meer auto's dan in die wijken. Ja, ja, ja. Het is overal een probleem hoe een en ander op te lossen. Dank aan NH-News voor deze reportage over inderdaad het autoverbruik in Haarlem. me to the deli then we sat in the booth where it all began i looked into your big eyes and said to myself we could have had twins I frankie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 Op een gegeven moment uh, moeten we ergens een streep trekken. Hè? Ken je die? Ja, die ken ja, ik. Ja, ik, uh, ik heb zelf <laughs> ook uh, af en toe uh, last van. Uh, <laughs> en dan, uh, ja, dan val je net uh, buiten alle regelingen die uh, er uh, zijn. Zometeen het uh, volgende uur alweer. Het uh, derde uur. Zandvoort uh, op zondag. Wat gaan we daarin allemaal uh, doen? Uiteraard Pit Report. Er is niet zoveel nieuws uh, op dit moment. Uh, ja, er zijn nog twee stoeltjes vrij. We hebben Niek uh, sowieso definitief uh, in ja, de Formule 1. Hè? Uh, bij de Alfa.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 Daarom, nee, maar dat was... Vet al hebben we, oh ja, de W-series van de dames is per per direct gestopt. Uh, en dat, omdat uh, uh, ja, de financiën het niet toelaten, om het zomaar eens te zeggen. Maar... En bijske Visser heeft dan een uh, probleem? Nee, die, die is klaar. Die, die, ja, die wordt geen kampioen, maar die is tweede geworden. Dus ze hebben het gewoon stopgezet. De laatste drie wedstrijden worden niet verreden.